In de schoolbus zaten dertig kinderen van 13 tot 17 jaar oud. De Franse minister van Verkeer is samen met de directeur van de Franse spoorwegen naar het ongeluk toegegaan. Bij deze spoorwegovergang zijn vaker ongelukken gebeurd. De Nederlandse topambtenaar Hans Velbrief wordt vrijwel zeker de nieuwe voorzitter van Eurogroep Werkgroep in Brussel. Zijn enige tegenkandidaat, een fin, heeft zich teruggetrokken. Nederland verhuilt daarmee de positie van Jeroen Dijsselbloem als Eurogroepvoorzitter voor een nieuwe topfunctie in Brussel. Deze ambtelijke werkgroep bereidt alle topbijeenkomsten van de Eurogroep voor. Morgen is de officiële stemming.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 Het weer dan nog. Op enkele plekken kan nog een winterse bui vallen. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Lokaal kan het glad zijn. Morgen met name in het zuiden kans op een bui. Verder kan de zon zich af en toe laten zien. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Zie Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. F. Dit is kerst met ZFM. Met menu. Alternative FM.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 Ja, luisteraars, u bent uh, afgesteld op ZFM uh, Radio. En we luisteren vanavond naar de raadsvergadering... over alle perikelen rond het Watertorenplein. En de vermeende uh, mails uh, met... Uh, Ex-wethouder Demmers. En de hele gang van zaken daarom over... naar aanleiding van het onderzoeksresultaat van uh, Integris. Uh, onderhand is de burgemeester weer gaan zitten. Ik ga eens even kijken of uh, men alweer... Nee, men is nog aan het praten. Dus ja, ik schakel weer over naar de gemeente. Dames en heren, ik de vergadering... Uh, ik heb met zowel de heer Berens als Poster gesproken. En we hebben afgesproken dat dit uh, niet meer gebeurt. Maar meneer Poster, ik hoor nog graag van u ook daarover. Ja, deze emotionele uitbarsting moest een keer komen. Ik heb er altijd, want ik. ik, ik uh, ja, verstoor niet graag vergaderingen, daar, heb, daar bied ik me wel excuses voor aan. Maar ik sta wel achter mijn woorden en verder over het. Uh, ...wat aan de orde was... ...daar uh, ik, kan ik me helemaal in vinden... dat we de, ...op de, de, nou ja, de wijze die u voorstelt... ...om daarmee door te gaan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Poster. Daarmee is de raad volgens mij... ...zijn we rond geweest. Meneer Behrensen. Meneer de voorzitter, ik begrijp dat... Uh, ...ik op basis van een persoonlijk feit... ...dat ik toch het woord kan vragen... ...en dat u verplicht bij mij dat te geven... ...als ik nu meneer Poster hoor... Dan zegt hij eigenlijk van, euh, ja, ik, euh, ik sta nog volledig achter mijn woorden euh, en bied wel mijn excuses aan. Nou, daar snap ik dus helemaal even niks van. Of hij neemt de woorden terug en biedt zijn excuses aan. Ja, maar je kunt niet twee dingen doen en nog steeds, zeg maar, achter je woorden blijven staan. Dit is niet maar... gepast. Ik, meneer Poster, ik heb namelijk iets anders gehoord. Ja, ik ook. meneer, zeg maar, meneer Poster... Uh, misschien kunt u het nog een keer uitleggen. In die zin... Ik heb gezegd dat ik spijt heb van die emotionele uitlating. Ik sta wel achter mijn woorden, maar ik bied er wel mijn excuses voor aan. Dat waren mijn woorden. Goed. En dat er niet meer gebeurt in deze raad. Ja? Als mensen een conflict met elkaar hebben, moet dat niet op onderwerp hier gebeuren. Dus meneer Poster heeft nu zijn excuses aangeboden daarvoor. Kan niet meer. En ik zal er ook op toezien dat dat gewoon onmiddellijk wordt afgekapt. Ja? Daarmee is volgens mij in eerste termijn iedereen aan het woord geweest en is het college aan bod. En ik schors even voor tien minuten om collegeoverleg te hebben. Dames en heren, ik heropen de geschorste vergadering. Uh, het college heeft twee woordvoerders. In eerste instantie Wethouder Bluis. Het gaat ook een stuk over de inhoud. En tot slot zijn een aantal vragen aan mij gesteld. En er zijn wat andere dingen over mij gezegd. Daar zal ik kort op reageren. Wethouder Bluis. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um, ik heb uw uh, verhaal gehoord. Ook al u, uh, wat u gezegd heeft, daar ga ik allemaal niet in detail op in. U, u heeft duidelijk ook uw mening gegeven. Maar wat er vooral doorkwam is, welke rol heeft het college nu gespeeld? Er is iets geroepen over, het is op basis van aannames. Nee, dan kan je vertalen van, was het wel zo ernstig? Uh, en dan zal ik vertellen hoe dat in de context van hoe het in het college dan werkt. En wat er was afgesproken. Want uiteindelijk gaat het over de afspraken die college en gemeenteraad gemaakt hebben. En in dit proces was dat heel bijzonder. Want er zat al een hele grote loop op dit proces. En in het coalitieakkoord zijn er afspraken gemaakt dat we een nieuwe start zouden maken. Dus we zouden opnieuw het proces opstarten. En dat is gebeurd. En daar, en daar heeft ook de bevolking van Zandvoort... bepaalde verwachtingen had die daarbij. En toen ons dus bekend werd over die mails... toen viel in een bij het college het kaartenhuis in elkaar. We zaten in een roeiboot. Die hadden, daar zaten we met z'n allen in. Daar zat de raad in, daar zat het college in. En we waren een kant op aan het roeien. En we op een gegeven moment was het pauze, toen zijn we uitgestapt, toen zijn we op de krant gegaan... toen is er één iemand in die roeiboot gaan blijven zitten en die is weggeroeid. Want dat blijkt feitelijk uit de mailwisseling. En dat is ook dus de ernst van de zaak. Dat geeft dus schade, dat geeft imago schade en al die dingen. En dan ga ik even verder met u daarop in. Want wat hadden we afgesproken? Er zijn BMW-besluiten genomen, BMW-adviezen. Een drietal op 2 maart, 24 maart... En 17 mei. Dat ging over de kaderstelling. En hoe, het, hoe we iedereen mee zouden nemen. En telkens is daar ook gezegd communicatieproces. Vanwege de politieke gevoeligheid, betrokkenheid. Essentieel van belang dat we dat goed zouden doen. Open en transparant. En vooral bij het laatste besluit op 17 mei is er zelfs nog gezegd. Na het collegebesluit is de communicatie gericht alleen op... ...informeren. En waarom was dat zo besloten door het college? En ik kan u zeggen... ...al deze collegebesluiten... ...zijn unaniem genomen. Geen kanttekening van een wethouder erbij. Ja, maar... ...gewoon unaniem genomen. En als het college... ...en ik ga dan maar naar het laatste besluit... ...want die anderen gaan over die kaderstelling... ...als het college dan besluit... ...en gelukkig komt uit het onderzoek naar voren... ...dat het college dus niet beïnvloed is... ...want dat de besluitvorming tot en met het college besluit... ...gewoon ordentelijk is verlopen. Maar er stond wel heel duidelijk in. Wij laten het aan de gemeenteraad over... ...om te kiezen tussen plan 1 of plan 2. Dat laten we aan de gemeenteraad over. En als je dan zegt... ...en alleen maar communicatie is gericht op informeren... ...dan kunt u toch begrijpen dat als dit soort mails naar voren komen... ...en u heeft daar zelf in meerderheid ook een mening over... ...dat kan niet... Dan schaak je in het vertrouwen. En als je dan verantwoordelijke tweede wethouder bent in dat proces. En als je dan ziet wat er, wat er allemaal gedaan is. Om dat proces ordelijk te laten verlopen. Kaderstelling goed voorbereiden. Goed de onderbouwing regelen. En vooral het begrip integraliteit. Want dat is toegevoegd door de gemeenteraad. Om dat te bewaken. Met uw sessies heb gehad. Ook in beslotenheid. Waar alles is verteld. Ook over de rollen van alle partijen. Ook over het financiële Rijlen en zeilen. En ik had het gevoel dat ik daar 100% vertrouwen van de wethouder had... want die liet dat aan mij over, om dat goed neer te zetten. En volgens mij is dat goed neergezet, want uiteindelijk komt ook uit het rapport naar voren... dat het collegebesluit tot die tijd goed is gelopen. Dan kunt u toch wel begrijpen dat het een shock is als je dan op die vrijdag die mails krijgt. En dat het dan gewoon het vertrouwen compleet bij het college weg is. En dan, kun je, dan zeg je van ja, maar is er dan nooit over gesproken? Elk, elke collegevergadering behandelen wij ook altijd de projecten. En dan is de afspraak: als er dilemma's zijn te delen. Als er dilemma's zijn te delen, dan delen we die. En er is nooit het dilemma gedeeld. Wat uiteindelijk door de heer Demmers als dilemma werd gezien. En het wat, wat het nog erger maakt, is dat nu uit het rapport ook blijkt... en dat bleek al uit de verdediging, in woord en op schrift staat nu duidelijk vast... dat inderdaad die roeiboot waar meneer Dermes in zat, de andere kant is opgeroeid. Maar dat was niet de afspraak, niet de afspraak met het college... en ook niet met de afspraak van de raad. En het is natuurlijk dan ook wel schokkend dat het via eigenlijk een WOP-verzoek dan naar voren moet komen. Dus in die, kon, die manier van werken hebben wij moeten opereren... Dus wat dat betreft zeg ik dan, dit kan niet. En dan heb ik denk ik goed uitgelegd hoe dat zat. En dan wordt er gezegd van, ja maar, chantage. Want de, de wethouder heeft gezegd, dan stappen wij op. Ik heb tot nu toe naar buiten nog niet gereageerd zelf. Op geen enkele manier in de pers of iets gedaan. Mij is toen gevraagd, wat doet het college als de raad besluit meneer de Demmers weer in zijn positie terug te maken. Toen heb ik dat verteld, heb ik op net een nette manier kort verteld... dan heeft dat consequenties voor het college. En dat heeft het, wat dat betreft is dat gewoon een duidelijk verhaal. Dus dat is niet van chantage, dat is gewoon antwoord geven op een vraag. En gewoon eerlijk vanuit mijn eigen gevoel... en vanuit het gevoel van het college daarop reageren. Um, ik denk dat ik daarmee volgens mij in grote lijnen volgens mij het verhaal heb verteld... hoe het college heeft gehandeld, erin staat... en wat er heeft plaatsgevonden. Dank u wel, uh, wethouder Bluis in eerste termijn. Dan zijn nog een aantal vragen aan mij... één vraag aan mij gesteld, meen ik. En een aantal dingen is over mij gezegd. Nou leven we in een vrij land, dat scheelt weer hè? En uh, er mag over het algemeen veel worden gezegd. Maar u zult begrijpen dat ik het nu niet eens ben met de zaken die hier zijn gezegd. En dan kijk ik vooral GBZ aan. Uh, ik denk dat wethouder Bluis al een aantal zaken heeft aangestipt. En als ik hem even chargeer, dan zegt GBZ impliciet, en misschien ook expliciet, zowel college als raad lopen als makkerschapen achter de voorzitter aan. En met alle respect voor uw raad en, uw, en dit college, maar ook vorige colleges, die ervaring heb ik niet. En dat is maar goed ook. Uh, wij debatteren met elkaar stevig. Ik kan genoeg voorbeelden al vandaag noemen, maar ook de vorige vergaderingen. En het is duidelijk geweest dat ik ook duidelijk ben geweest. Helemaal helder in die vergadering. En volgens mij heeft de raad haar eigen <kwijls> mening gevormd en oordeel gevormd daarin. En dat is ook zo in het college gegaan. Dat heb ik u toen ook geduid, dat ja, in het college worden raken dingen tegen elkaar gezegd. Door iedere deelnemer. Dat is ook de cultuur binnen dat college. En ook daar sluit ik mij aan bij wat wethouder Bluis heeft gezegd. En ik neem afstand nadrukkelijk van dat ik gemanipuleerd zou hebben. Die suggestie zit erin. Dat soort zaken. Wij hebben conform afspraken binnen dit huis gefaseerd mensen op de hoogte gebracht. Dat is vertraagd openbaar. Dat is iets anders dan geheimhouding erop. Wat is dat nou om mensen niet te verrassen met ingrijpende zaken? Zo simpel is het. Zo wil je met elkaar omgaan. Ja, daar kun je anders over denken. Je kunt ook anders interpreteren. Als ik vervolgens een onderzoek instel om de gevolgen van dat handelen te laten onderzoeken... dan laat ik dus niet het handelen onderzoeken, want dat is niet relevant. Dat is hier politiek-bestuurlijk afgekaart. Daar wordt ook in het rapport geen oordeel over gegeven. Maar er wordt iets gezegd over de gevolgen dat die gevolgen wellicht meevallen, dat zou kunnen. Maar dat is stapsgewijs. Het rapport geeft aan, en heeft het college nog breder heroverwogen, dat ze inderdaad zich niet beïnvloed voelen door die nieuwe informatie. Dat is eigenlijk de kanttekening. Dat is ook een ordentelijk proces. De gedragscode helpt daarbij. De VVD noemde de gedragscode, maar de gedragscode zegt daarin ook de schijn van. Dus niet SEC het benoemen, maar hij gaat verder. Het gaat ook om beeldvorming eromheen. Dus dat moeten ze zich allemaal wel realiseren. Ik citeer uh, letterlijk artikel 3.1. Een bestuurslid moet actief en uit zichzelf de schijn van beïnvloeding en omkoping tegengaan. 3.1. Ik geef het u alleen mee omdat het wel een ingewikkelde positie is als bestuurslid, als raadslid, als wethouder en dergelijke. En we moeten elkaar vooral niet op woorden vangen, maar op de intenties daarachter. Dat is het, het denk ik, het grotere geheel. En nogmaals, als de raad zou vinden dat college dan wel de voorzitter van het college, want volgens mij had ik die positie op dat moment, daarin te ver zijn gegaan, dan hoor ik dat graag. Ik heb in het openbaar al een keer geduid, meneer Paap, waarom volgens mij het niet nodig en ook niet verstandig is om ieder raadslid onder geheimhouding ...te laten bevragen, want hier hoort het debat namelijk plaats te vinden. Dat is de essentie van ons stelsel. Het debat vindt altijd hier plaats, op welke wijze dan ook. Dus dat voegt in die zin volgens mij niets toe. Dus dat is een keuze geweest. Ja, dat klopt, daar ben ik voor verantwoordelijk. Dat is ook de keuze geweest in het proces die gemaakt is. En dat is ook de keuze geweest van dit traject. Want aan de voorkant weet u... Dat eh, fractievoorzitters mochten meedenken. Maar dat hoefde niet. En dat is ook niet gedaan. Dat is prima. We hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid in. Dus dat is de achtergrond van die keuze. En elke keuze kent voor- en nadelen. Volgens mij zijn er geen andere vragen gesteld. Als ik het goed eh, heb gehoord... zeggen... Uh, en ik maak even een hele bondige samenvatting op die vraag... ...voel ik mij beïnvloed of niet? Dan zeggen D66, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid... ...Gemeentebelangen, Zandvoort, Partij Veldwits en meneer Posten... ...die zeggen, ik voel mij niet beïnvloed met deze nieuwe informatie... ...bij de besluitvorming destijds. VVD en Oudere Partij Zandvoort zeggen... ...dat vinden wij op dit moment prematuur om daar een uitspraak over te doen. Dat is even mijn samenvatting, maar dat is volgens mij de kern. En uh, het CDA uh, heeft daar nog niet expliciet een mening over gegeven. Meneer Metters onthield zich daarvan. En meneer Bele zei volgens mij... Ja, ik voel mij, uh, ik ga niet uw woorden herhalen, maar emotioneel wel deed het wat met u. Maar of ik anders zou hebben gestemd, was dat zat een vraagteken. Dat is volgens mij de samenvatting. Zakelijk gezien tot nu toe. Nee? Goed, u krijgt in tweede termijn nog de gelegenheid om daarover te hebben... En dan gaan we kijken aan het eind van de tweede termijn of het college nog iets wil inbrengen. Dan wel hoe verder. Ja? Wie wil in tweede termijn het woord? Ik ga even eerst inventariseren. Dus mevrouw Van der Veld. De heer Cohen. De heer Cohen. Niemand anders in tweede termijn. Meneer Steegman. De heer Berensen. De heer Paap. Niemand anders zo op het eerste? Ja, misschien. misschien, misschien. Oh, ik hoor dat de spijt op tante optie wordt ingezet. Goed. Uh, eens even kijken, hoe gaan we rond? Meneer Berendsen. Of nee, ik had u net in eerste instantie al het woord gegeven als eerste. Hè? Dat ga ik niet meer doen. Althans, in, in deze ronde, meneer het. Of stel ik u nu teleur? Een beetje? Oh, nou, gaat u, gaat u gang dan. Dank u wel, voorzitter. Al zit ik nog enigszins na te trillen van ingehouden woede. Ik zal toch proberen in ieder geval zakelijk verder te reageren. Dank u wel. Ik vind dat je heel veel kunt zeggen in deze zaal, en dat mag ook. Um, ik hoorde net iemand zeggen van hard op inhoud, zacht op de menselijke relatie. En ik denk dat er in ieder geval een aantal voorbeelden gegeven zijn vanavond die daar fors aan voorbij geschoten zijn. Overigens ook, voor degene, ook door degene die, daar, die dit zelf gezegd heeft. Maar dat laat ik me even in het midden. Je mag een heleboel over me zeggen. Je hoeft het niet met me eens te zijn. Je mag me een ongelofelijke zak vinden. Maar als je aan mijn integriteit komt, dan sta je echt op een bepaald iets wat ik niet accepteer. Laat dat maar duidelijk zijn. Ja, ik hoor een reactie van meneer Postel, maar ik zal daar niet op ingaan. Um, ik hoor um, GBZ zeggen van iets van makkelijk schapen. En uh, een aantal keer hoor ik zeggen van dat de overige raadsleden en, en, en fracties uh, niet thuis gaven op een bepaald iets. En dat meneer Beirzen, eigenlijk... u heeft een interruptie al van mevrouw Van der Veld. Kijk eens aan, meneer Berentse. Uh, u neemt dus de woorden van uh, onze voorzitter over. Ik heb geen enkel moment over makkerschapen gesproken. Goed. Het woord wakker kom, mak, kom, makker komt niet in mijn stuk voor en schapen al helemaal niet. Dus ik wil dat u daar wel afstand van neemt. Ik wil een wakker. Meneer Berensen. <tankerij> nou, volgens mij heeft u in ieder geval gezegd dat uh, wij het nogal wat makkelijk eens waren met de visie en de gevolgtrekkingen van het college. Laat ik het dan zo omschrijven. En dat wij het nogal makkelijk eens waren met datgene van wat ons werd voorgesteld. En daar ben ik het gewoon niet meer eens. En u heeft een aantal keren geroepen, eh, volgens mij wel, van GBZ wel en GBZ wel en GBZ wel. En toen moest ik meteen even aan een mopje denken, wat ik ooit eens een keer hoorde, van een mevrouw die langs een militaire patrouille stond. En die zei van, stootte haar buurvrouw aan en zei van kijk, mijn zoon Jantje is de enige die in de pas loopt. Zo kwam dat verhaal van GPZ net ook even bij mij over. Ik moet eerlijk zeggen, van, ik heb gebruik gemaakt van de gelegenheid die mij geboden is... ...voordat wij het seniorenconvent hebben gehad om inzicht te hebben in, gekregen, te hebben in de betreffende e-mails. En op dat moment heb ik al voor mezelf de conclusie getrokken... ...dit kan, geen gevol, dit kan niet zonder gevolgen blijven. Die e-mails waren gewoon volstrekt duidelijk dat dat gewoon niet kon. Dus wat dat betreft, mevrouw Van Veld, ik vind dat u... Uh, Onze in ieder geval. Maar ik denk dat dat ook geldt voor een aantal andere fracties onrecht aandoet. Als u zegt dat wij te gemakkelijk het standpunt van het college hebben overgenomen. Ik ben het daar absoluut niet mee eens. En daar wilde ik bij laten. Dank u wel. Dank u wel meneer Berendsen. Meneer Cohen. Ja, dank u wel. Even vragen aan meneer Bluis. Was het nou een roeiboot of was het een speedboot? Ik stap... Maar afgezien daarvan, als we niet oppassen als gemeente, dan komen we vanwege deze handelswijze, onbetrouwbaarheid, komen we toch wel behoorlijk in de problemen, financiële claims die zijn te verwachten. En daar wil ik voor, nou, voor waarschuwen, we zijn met ...bepaalde partijen in zee gegaan en uh, die hebben ook uh, verplichtingen op zich genomen... ...om dat tot, een, tot een, uh, een tevreden project af te ronden en daar uh, worden spaken in het wiel gestoken om dat uh, te bereiken. Het gaat met name om de betrouwbaarheid. Er ontstaat zo langzamerhand uh, een bestuurlijke chaos. De uitlegbaarheid naar de burger. Nou, we hebben hier dus verkiezingen. Nou, <clears throat> hoe, moet je, hoe moet je dit verhaal vertellen, dit dan vergeten we gewoon één ding, want we hebben te maken met een eigenaar, een eigenaar van, van een toren. En dat is gewoon een positie binnen, binnen het hele project. En daar gaan we toch wel makkelijk omheen. We hebben daar gewoon mee te maken. Een ander aspect is waarom altijd die geheimzinnigheid, geheimhouding, overal geheimhouding. Nog steeds rustig geheimhouding op, op, op, op een verslag, een collegeverslag wat later een uh, raadsberaad uh, uh, gewo geworden is. Maar er is nog steeds een, een geheimhouding op. Waarom niet gewoon een open, open discussie? Waarom mogen wij dat niet weten? Waarom mogen de burgers dat niet weten? <tossimus> Dan is er naar mijn mening heel veel verwarring... <tossimus> over het begrip integer zijn. Maar ja, daar komen we nu toch niet uit vanavond. Um, ik, wil, ik wil besluiten met de opmerking dat... Um, naar mijn mening het college, en met name de voorzitter van het college, heel veel geld van de burger heel makkelijk uitgeeft. Dat is mijn laatste zin geweest. Dank u. Dat was het wat u betreft, ja, meneer Cohen? Ja. Goed. We gaan verder. Uh, even kijken. Meneer Steegman. Ik zou eigenlijk toch proberen om het eh, niet te ingewikkeld te maken. Vanavond heb ik voortdurend... Mijn oma had vroeger drie van die aapjes op de schoorsteen staan. Horen, zien en zwijgen. En nou weet ik wel dat je niet raadslid kan zijn zonder dat je je mond open doet. Daar ben ik inmiddels wel achter. Maar ik vind dat we hier aan het doorslaan zijn... Ik dacht hier vanavond te komen om te praten over het rapport wat ik heb zitten lezen, waarvoor ik speciaal van huis ben gegaan. Daar uh, lag nog een, uh, embar een embargo op en dat ga je dan zitten lezen. En toen dacht ik, ja, ik vind het een mooie naam. Die naam gekozen uh, is het in tegis, is het in negis, is het over welke negertjes gaat er, over negis en negis, etcetera, etcetera. En ik heb enorm zitten zoeken naar de dingen die door mijn collega's gezegd zouden zijn. En ik heb ook zitten zoeken uh, opinies en meningen van wethouders. Uiteraard de mening van uh, de, onze welbekende wethouder Demmers. En ik heb ook heel veel gelezen van uh, onze heer Bluis. Ik ben... Uh, uh, de wethouder van D66 af en toe tegengekomen. En ik ben ja, af en toe, dat weet ik niet helemaal zeker, de naam Toner kwam er niet al te veel in voor. Maar wat ik met name, waarom ik eigenlijk het woord vraag. en het gras is me al voor de voeten weggehaald door meneer Paap. Ik vind het een omissie dat wij als raadsleden niet geconsulteerd zijn door deze commissie. Dat zou een hele hoop ellende vanavond bespaard hebben... want dan had het zwart op wit gestaan. Dan hadden we kunnen verwijzen naar... het raadslid van de PvdA heeft dit gezegd... het raadslid van Sociaal Zand heeft dat gezegd... en die Stegeman die heeft ook nog eens een keer wat gezegd. Het rest me nou niet anders om te zeggen... en ik vind, het, ik vind het echt droevig, ik was het ook niet van plan... Vanaf de allereerste begin dat het watertorenplein bij onze wethouder Tjallik aan de orde geweest is. heb ik mij in ieder geval volledig gedragen. zonder last en ruggenspraak. Ik zeg het nogmaals. zonder last en ruggenspraak. En men heeft niet de kans gekregen om mij te beïnvloeden. Ik dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Steegman. even kijken, mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Uh... Toch even ook een reactie naar het college toe. Uh, het verhaal van de heer Bluis, uh, u zegt dat u dat gewoon mededeelde. Ik kan u vertellen, dat kwam toch iets veller over. Maar... U spreekt over een dilemma. U duidt dat dilemma niet helemaal goed aan. Dat mag u van mij straks toch nog even dan verduidelijken. De voorzitter die spreekt uh, over uh, makkenschapen. Dat werd dan net ook al meteen overgenomen. Ik heb wel geteld twee keer genoemd dat de overige partijen gehoorzaam meeliepen. Dat vind ik niet echt een makschaap. Dat wil ik toch even gezegd hebben. En, uh, het is leuk natuurlijk om andermans woorden te gaan verdraaien. Maar ik ben daar niet zo'n fan van. Gemanipuleerd heeft u ook genoemd. Meneer de voorzitter... Nergens genoemd. Maar dan ook echt nergens. U brengt daarmee mijn bijdrage, onze bijdrage dus... in een heel ander daglicht. En dat neem ik u kwalijk. Door dat soort bewoordingen te gebruiken. Verder heb ik in het voorgaande stuk al genoemd... dat het blijkbaar heel gewoon is om op deze wijze contacten te onderhouden. Zoals dat met de heer Demmers is gebeurd... Is dat ook gebeurd met destijds wethouder Belinda Geurensson? Die heeft ook de nodige mails ontvangen van de heer De Graaf. Ook met de vragen van uh, hoe gaan we dat oppakken. Zelfs de heer Tone, die toen al wethouder was. En nu weer, hij is nu niet aanwezig. Maar die, ook die is dat wel. Ach, nou meneer Tone, ik heb u volledig over het hoofd gezien. Hoe kan dat nou? Sorry, u bent er wel. U heeft ook mails ontvangen, dat hebben we kunnen zien, dat is helemaal niet geheim. Dat staat allemaal in die stukken in het dossier. Uh, waar ook de strekking is van uh, kijk er even naar, spreek het even, kan ik het zo doorsturen naar de raad. Dus blijkbaar is dat gewoon. Die bestuurstijl wordt dus kwalijk genomen aan de heer Demmers. Tweede te maken. Okay. Um, ik wilde dat toch even gezegd hebben, ik heb er een stapeltje van gemaakt... Derde deel ben ik maar niet door gaan pluizen, maar het blijkt dus vanuit de heer De Graaf heel gewoon te zijn om anderen zo te benaderen. Um, ik moet u zeggen, wij waren voornemens om een uh, motie in te dienen. We waren er nog niet uit of dat nou een, uh, een motie moest worden van treurnis. Of dat nou een motie moest worden waarin wij uh, het vertrouwen opzeggen. ...in dan wel het hele college of delen van het college. We zijn er niet uitgekomen. We zijn er wel achtergekomen dat het indienen van die motie... ...vanavond dus echt geen zin zou hebben. Aangezien uh, ja, wat u allen hier heeft medegedeeld... ...duidelijk laat blijken dat u uh, daar niet in mee zou gaan. Dus indienen daarvan, daar zien wij van af. Ik ben naastig op zoek naar een stuk papier... ...wat ik meegenomen heb, wat ik nog wilde voorlezen dat ik wilde delen. Ja, ik heb er ook veel te veel. Dat klopt helemaal. Ik, ik heb hem ook ergens neergelegd waar ik het niet weet. Maar ik heb hem. Um, er werd er eerder op de avond al naar gevraagd. En ik kan u mededelen. Voor de gemeente is het helder. Wij stappen uit de coalitie. We steunen de coalitie dus niet meer. Verder was het ons al snel duidelijk na bestudering van de stukken en gesprekken met Michel Demmers dat van de aantijgingen weinig of niets zou overblijven. Als gevolg van het onderzoeksrapportage die in het rapport beschreven bevindingen werken voor ons bevestigend met betrekking tot de onze standpunten. Uitspraken en handelen van het college verbaast ons. Dit is dus ons dagelijks bestuur. Zij worden het voor ons op te nemen, namens raad en bevolking en besluiten voor te leggen. Die zorgvuldige voorbereiding en onderzoek eisen al voor ons tot weging van een eindoordeel te komen en een eindoordeel. Onze verbazing ligt dan ook vooral in het gevolgde proces. Waar de burgemeester de raadsleden vaak terecht wijst om op de bal te spelen en niet op de persoon. doorbreekt en overtreedt de burgemeester zijn eigen richtlijn. Waar wij, hem tes, waar wij ten zeerste benieuwd naar zijn... en wat niet blijkt uit het raadsvoorstel van 14 december heden dus... op 30 oktober heeft de burgemeester toegezegd... persoonlijk de consequenties van de uitslag van het rapport aanvaarden. Hiervan is niets terug te vinden in het voorstel... en helemaal niet het soort consequenties... Zoals gezegd, wij waren van plan een motie in te dienen, daar zien we dus van af. Maar ik kan u wel mededelen dat gemeente Belangen Zandvoort, natuurlijk al aangegeven door het uitstap uit de coalitie, geen vertrouwen meer heeft in dit college. Ik dank u wel. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Meneer Paap. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik begrijp het, het dilemma van GBZ. En uh, we het uh, toch over dilemma's hebben, uh, meneer Bluis, uh, wat mevrouw Van der Veld uh, vroeg over dilemma, wilde ik ook eigenlijk wel graag weten. Want u had het over een dilemma, maar dan moet u wel zeggen wat voor dilemma dat is geweest. Uh, nog even naar mevrouw Van der Veld, sociale zondvoort loopt niet uh, achter het college aan, constant. Dat zouden ze misschien wel willen. Uh, dan nog een vraag aan de burgemeester. U hebt net uitgelegd hoe en wat. Ik heb ook nog een vraag, heb u nog verder invloed gehad over het rapport in tegers? Mevrouw van der Veld. Interruptie, meneer Paap. Ja, meneer Paap. Ik weet dat het lastig is hoor, maar ik heb ook niet gezegd dat u achter het college aanloopt. Ik, ik, ik, vind het, ik vind het heel vervelend, maar er worden hier het woorden verdraaid, gedraaid. En ja, het volgen, dat, dat is niet achterna lopen. Ik, ja, sorry. Nou, ik volg ook niet het college constant. Dat zouden dus ze ook wel willen, maar dat doe ik niet. Dank u wel, meneer Paap. Kijk, nog volgens mij hebben allen die in eerste termijn het woord hebben gevraagd het woord gekregen... is er nog hoefte aan een spijt-op-tante-regeling. Mevrouw Keuronsson... Dank uh, u, voorzitter. Um, twee zaken waar ik uh, toch nog even op, op te terug wil komen. Het is in eerste termijn al gezet. En het was eigenlijk bij uh, het punt waarop u ging peilen... of en hoe verre en hoeveel mensen zijn, uh, mogelijk beïnvloed zouden zijn. Die telling die doet u uh, niet uh, voor niets, nee mag ik aannemen. Dat impliceert namelijk dat u hiermee teruggrijpt... naar het uh, BNW-besluit uh, geno uh, dat genomen is... en waarin staat dat u... ...mogelijk gaat intrekken. Um, om daar maar meteen met de deur in huis te vallen... ...dat lijkt mij geen wijs besluit en ook geen wijs voornemen. Want dan kom ik terug op hetgeen in eerste termijn is aangegeven. Het gaat er namelijk niet om of wij beïnvloed zijn. Het gaat erom of wij mogelijk uh, op basis van onjuiste... Uh, mogelijk achtergehouden of onterechte informatie een in besluit hebben genomen. En zoals eerder gezegd bij het debat wat we toen gehad hebben, dat weten we niet. Daarvoor moeten we namelijk een onderzoek doen. Oh. Uh, en dat onderzoek, dat behelst uh, niet alleen de periode van uh, zeg maar het e-mailverkeer e van wethouder Demmers... maar dat strekt verder, hebben we toen ook aangegeven. Dat gaat terug tot het moment van aankopen. En in ieder geval wat de VVD betreft, gaat het ook tot het moment van nu... Want dan kan je namelijk ook dat rapport wat nu voorligt erin betrekken en dan kan je meteen ook de essentiële vraag die vanavond gesteld is en waar geen antwoord op is gekomen beantwoorden. Waarom zijn de raadsleden namelijk niet op dat moment meegenomen in het onderzoek? Maar waarom worden wij geacht hier vanavond in de openbaarheid het uh, debat te voeren over een onderdeel terwijl het college dat niet hoeft te doen? Het college is namelijk bevraagd als een van de partijen binnen het onderzoek. De raad is net zo goed deel van het hele onderzoek. Dus wat ons betreft gaat het door tot vanavond. Um, de meneer, um, ik, um, er, wordt, er werd gerefereerd, aan, uh, en dan ga ik dan toch even uh, uh, aan de tijd dat ik wethouder was. Ik zit hier nu als raadslid, als fractievoorzitter van de VVD... Maar wat daar gesteld was, dat het klaarblijkelijk de manier van eh, benaderen of co communicatie was van de heer De Graaf. Nou, dat kan. Dat is ook niet het onderdeel van het, eh, het, van het onderzoek geweest. Het gaat er namelijk om in hoeverre een wethouder eh, reageert op eh, die mails... De, ...positie die een wethouder daaromtrendt inneemt... ...en de informatie die die geeft om het proces mogelijk te beïnvloeden. Als u kijkt naar die betreffende e-mails... E ...ziet u dat die ook gezonden zijn aan meerdere wethouders. Dat heeft te maken met de secundus... ...en het, het feit dat zaken ook op dat moment wel allemaal besproken werden. Ten tweede heeft het ermee te maken dat de afdoening van die, al die e-mails... ...zijn ambtelijk gedaan. De, de ambtelijke organisatie is op dat moment erbij betrokken. Dat maakt het hele verhaal vanaf toen... Een wezenlijk andere dan nu. Dat is mijn pers een persoonlijk feit wat ik hieromtrend uh, wens te maken, voorzitter. En um, ik vind dat prima dat ook mijn rol in dat geheel uh, onderdeel wordt van het hele onderzoek. Want dan kan dat ook opgelost worden. Dank u wel. Dank u wel, uh, mevrouw Gurenson. Ik kijk nog even rond. Mevrouw Rietkerk. Ja, dank u. Ik wil even reageren op wat uh, mevrouw Geurensen zegt. Kijk, als ik nu om me heen kijk en ik kijk hoe de stemming zo gaat vallen... als het gaat om het besluit te nemen over het onderzoek... dan zal de meerderheid uh, nu de minderheid de meerderheid zijn. Um, wat ik heel jammer vind is um, dat uh, er nu gekozen wordt om niet door te gaan... Om niet te ontdooien. Het gebeurt weer. We zijn weer bezig met een, met een mooi plan. We zijn er lang mee bezig. Het is één van de vele. En het gebeurt weer dat het weer aangehouden wordt om dit soort redenen. Ik ben voor een onderzoek, maar ook voor het ontdooien. Dank u wel, mevrouw Rietkerk. Uh... Volgens mij is er in tweede termijn voldoende gezegd. Wethouder Bluis nog behoefte aan een korte reactie of zegt ja, u? Kort, hè? Wethouder Bluis. Ja, ik weet niet of ik het woord dilemma nou heb gebruikt. Maar ik heb de, vooral de context volgens mij gebruikt. De context waar dingen in gebeurden. Dus... Ik had geen dilemma. Dat was met dat bootje. Dat die boot wegvoerde, dat was het dilemma. Um, maar dan nog even reageren naar de heer Cohen... Um, over de rol van de Watertoren-CV. Juist in dit proces, aan de voorkant, bij de eerste gesprekken... de eerste twee gesprekken met, met de architecten... en het gesprek wat met Watertoren-CV is geweest in het allereerste begin... Is, is juist ook de, de rol van de Watertoren-CV veiliggesteld en gezegd... Jullie kunnen met elkaar in gesprek, jullie mogen met elkaar in gesprek over de invulling om te komen tot het nieuwe plan op basis van die kaders. Dus er is wel degelijk door het college en door de wethouder, ook door de wethouder Demmers, is daar rekening mee gehouden. De, het, was allemaal ook, het was allemaal niet nodig, want het was goed geregeld. En door de onderwijzer, wat er dus gebeurd is, zitten we dus nu met een, de gebakken peren. Uh, met die gebakken peren ben ik het dus niet eens. Uh, dank u wel, wethouder Bluis. Uh, aan de voorzitter wordt door een ander collegelid gevraagd... om ook te mogen reageren op wat mevrouw Van der Veld heeft gezegd over hem. En dat is wethouder tonen. Uh, ik zit een beetje in een dilemma. Uh, maar ik vind het niet helemaal sportief als we die uh, korte reactie niet zouden doen. Wat vindt u ervan? Dus het is... Ja? Er wordt iets gezegd over iemand in brede zin. Dus ik stel voor dat we heel kort wethouder Toon even het woord geven. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, mevrouw Van der Veld refereerde aan... Uh, de zittingsperiode waarin ik heb gezeten samen met uh, mevrouw Deuransom... Uh, en waar wij contact hebben gehad met uh, Waardertoren CV. die hebben we veelvuldig gehad. We hebben gesprekken gehad. We hebben e-mailwisselingen gehad. En die, di die zaken, want anders gaat een eigen leven leiden... die hebben wij altijd weer besproken in het college van BMW. Gezondheid. Bovendien... Bovendien was dat vanuit een hele andere situatie. Er waren geen drie architectenpartijen die op verschillende wijzen werden behandeld. Wij hadden alleen maar gesprekken met de Watertoren-CV en met verder helemaal niemand. En dat hebben wij continu gedeeld in het college. En ik wil dat wel vastgelegd hebben om simpele reden dat ik ver van mijn werp. En ik ben met mevrouw van geweest. U mag alles, maar ook alles wat ik in die tijd gedaan heb, mag onderzocht worden. Dank u wel. Dank u wel, wethouder Tonen. Nee, dat mag niet. Uh, ik zit even te kijken. Er zijn een aantal meningen uitgewisseld. Uh, voor zover ik uh, mevrouw Geuronsson de indruk heb gewekt dat ik iets zou willen al door die telling, nee. Ik heb alleen geprobeerd even aan het begin, dat doe ik wel vaker, het beeld te schetsen. Zodat u zich de situatie realiseert, want het is een, nou, een stevig debat. En dat helpt volgens mij. Daarom heb ik ook de checkvraag gedaan, herkent u al dit beeld? Verder beoog ik daar niets mee. De tweede aspect wat u noemt, zeker meneer Kramer. Ja, ja, voorzitter, het gaat ook, dat heeft mijn fractievoorzitter ook naar voren gehaald, over het woordje beïnvloeding. Ja. En wat, wat vond u dan van, van het punt dat, dat juist op die beïnvloeding dat niet over het mailverkeer gaat, maar juist op andere gronden volgens de gedragscode. Dus... Die vraag die u gesteld heeft, en de heer Berens heeft dat geloof ik ook gesteld, en de heer Mettes ook, van is dat wel de juiste vraagstelling geweest? Wat, wat, vindt u van, wat, wat, wat vindt u daar zelf van naar onze reacties daarop? Ik denk nog steeds dat in essentie als je praat over de besluitvorming zelf, eh, hebben wij achteraf geconstateerd dat er nog informatie naar boven is gekomen. En die informatie zou volgens mij hier getoetst moeten worden, zou dat van invloed zijn geweest op de besluitvorming. En, en neem maar die vraag heb ik neergelegd, dat is een andere vraag. Die vraag die mevrouw Keurlson stelt, is de vraag die er altijd bovenop komt. Dat kan. Daarom heb ik ook geduid dat je kunt hebben ook over de schijn van. Dat staat ook in de gedragscode. Dus je kunt hem op verschillende manieren aanvliegen. Je kunt hem op verschillende manieren aanvliegen en daar ook over denken en naar kijken. Ja? En zo heb ik dat gepoogd in eerste termijn te beantwoorden. Uh, meneer Paap vroeg nog, wat heb ik nog meer gedaan? Uh, dit is de enige beslissing die genomen is. Voor de rest is alleen het proces bewaakt. Verder niets. Dat is ook de afspraak die is geweest. Uh, nou, volgens mij is dat hem. Dat betekent dat we aan het einde van de tweede termijn zijn. En dan kunnen we nu twee dingen doen. Nou, misschien nog wel meer, maar uh, u weet wat, ik probeer hem altijd simpel te houden. We sluiten de beraadslagingen op dit onderdeel en gaan over naar agenda punt 4, initiatief raadsvoorstel. Want daar zit ook de discussie over wel of niet bevriezen in. Dat leek mij op zich pragmatisch namelijk om hem aan te koppelen. Dat zou kunnen. Dan wel, u zegt ik wil schorsen om te kijken of ik wel of niet een motie of een voorstel of wat dan ook indien. Ja, ik lever even de alternatieven aan, zodat iedereen hetzelfde palet ziet... En er zijn allemaal varianten mogelijk, maar dit is in essentie de keuze. Eh, ik hoor geen verzoek tot schorsing. Kijk even rond. Is dan impliciet door u allen gezegd dat we naar het volgende agendapunt kunnen? Ja? Goed. Dan sluit ik de beraadslagingen op dit onderdeel en gaan we door naar agendapunt 4. En dat is het initiatief raadsvoorstel... Raadsonderzoek Watertorenplein. Is dat al digitaal te lezen, meneer de Ik ja, heb uitgedeeld. Misschien de indieners het woord geven. Ja, ik zet even te <lacht> kijken. Okay. Ah, hij is er al. Uh, even kijken. Ik denk dat het verstandig is dat de indiener's en ik weet niet wie van de indiener's uh, het woord wil. Dus meneer Berendsen, uh, meneer Berendsen, zou u het uh, in essentie willen samenvatten, ook voor de luisteraars thuis... maar ook voor de mensen in de zaal? U mag hem ook voordragen, maar misschien een bondige samenvatting... zou ik al kunnen. Ik zal proberen om het bondig samen te vatten... want om het helemaal voor te lezen... terwijl iedereen het wellicht al gelezen heeft... maar in ieder geval, het is ook digitaal beschikbaar... dus ja. iedereen kan het lezen. Ja. Ik heb al even verwezen naar het gesprek... wat wij hier binnen deze raad gehad hebben op 30 oktober... ...waarin breed is aangegeven dat er behoefte is naast het onderzoek van wat door u zelf is ingesteld... ...om te kijken van hoe is nu eigenlijk de hele geschiedenis uh, verlopen. Um, um, dat is toen uh, breed gedragen uh, binnen, dit, um, binnen deze raad. Um, en gezien de mede-ondertekenaars van dit gebeuren, um, denk ik dat daar uh, nog steeds zo over gedacht wordt. Um, ik zou ook uh, zeg maar, wat dat betreft in ieder geval D66 toch uit willen nodigen om dit raadsvoorstel in ieder geval te, mee te ondersteunen... omdat het, denk ik, van groot belang is dat het breed gedragen wordt... en ook ten aanzien van de bemanning van de commissie... dat daar in ieder geval eh, voldoende eh, bezetting en steun eh, voor is. Eh, dat is in principe, denk ik, de essentie. Het staat helemaal... Hè, van we hebben daar ook nog eens een keer in de senioren... of in het presidium hebben we uitgebreid gesproken... Over um, de opzet van het raadsonderzoek. Dus dat mag uh, bij iedereen ook bekend uh, verondersteld worden. Um, dat kan ook iedereen uh, verder, uh, verder lezen. Dus wat dat betreft behoeft dat denk ik wat mij betreft ook geen, um, geen, geen, geen toelichting. Um, ja, er wordt tevens gevraagd om zeg maar, een bepaald bedrag van 75.000 euro beschikbaar te stellen voor dit raadsonderzoek. En ik realiseer me dondersgoed goed dat dat heel veel geld is. En ik had het ook liever uitgegeven aan, aan andere uh, lees betere doelen. Um, alleen wat ik wel belangrijk vind, en ik hoop dat, dat, uh, dat iedereen dat belangrijk vindt... is dat nu eindelijk eens een keer over dit hele gebeuren waar we al jaren over bezig zijn... ...dat daar duidelijkheid over komt, Dat wat dat betreft iedereen weet van wat er wel gebeurd is en wat er niet gebeurd is. In welk verband bepaalde dingen gezegd moeten zijn en hoe je dat moet, moet begrijpen. En ehm, ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat het belangrijk is voor de gemeenschap van Zandvoort. Maar ik denk ook dat het belangrijk is voor het politiek functioneren van deze raad en het college. En ja, ik, bespeur, ik, ik, ik betreur het natuurlijk ook dat dat, lieve, dat dat weer leidt tot uitstel. Mevrouw Rietkerk, dat snap ik ook. Maar de vraag is natuurlijk van wat willen we? Willen we zorgvuldig handelen?